Acht uur, Jobboot met het NOS-journaal. De politie in Limburg heeft niet ingegrepen bij koffieshops die wiet en hash verkopen aan buitenlanders. Tientallen koffieshops in Maastricht, Vendraai, Sittard en Roermond besloten met ingang van vandaag hun deuren weer te openen voor buitenlandse klanten. Burgemeester Hoes van Maastricht noemde dat besluit vorige week een regelrechte provocatie. Hij zei dat de politie het verbod op verkoop van wiet aan buitenlanders zeker zou handhaven. Het is onduidelijk of er de komende dagen wel zal worden opgetreden tegen de koffieshops die de regels overtreden. Zeker een miljoen mensen zijn vandaag afgekomen op de gratis bevrijdingsfestivals. Ze worden op 14 plaatsen in het hele land gehouden en duren nog de hele avond. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei verlopen de festiviteiten tot nu toe zonder incidenten en in goede sfeer. Dankzij het mooie weer zijn er veel meer mensen op de been dan de 800.000 van vorig jaar. Alleen al in Amsterdam trokken de verschillende bevrijdingsfeesten vandaag zo'n 80.000 mensen. In Utrecht kwamen 18.000 mensen af op het festival in Park Transwijk. En dat is volgens de organisatoren een record. Bevrijdingsdag wordt om half negen afgesloten met een concert op de Amstel in Amsterdam. Naast koning Willem-Alexander en koningin Maxima is ook prinses Beatrix daarbij aanwezig. In het Vlaamse Wetteren kunnen mensen nog altijd niet terug naar hun huis. De 500 geëvacueerden uit de omgeving van de treinbrand van gisteren... moeten opnieuw de nacht elders doorbrengen. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen duurt het wegpompen van giftig water... in het riool nog een volle dag. Dat probleem moet eerst worden opgelost... voordat de bewoners weer terug kunnen naar huis. Gisteren brak er na een explosie brand uit in een ontspoorde goederentrein met een chemische lading. Bij de treinbrand is één persoon door giftige dampen omgekomen. 49 mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt rond 7 graden tot rond 7 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat stapelwolken. Het wordt dan 15 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Koning, Ajax, bevrijding. Ja, wat ontbreekt er dan eigenlijk nog aan? Oh ja, natuurlijk, de deltawerken. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten... De Deltawerken zijn voltooid. De koningin nu al nostalgisch opent de Deltawerken. Straks een gesprek met een komende en een vertrekkende hoogleraar waterbouw... over Hollands strijd tegen het wassende water. Met daarin de zorgelijke boodschap dat één op de drie dijken niet in orde is. Patiënten opzettelijk besmetten met malaria. Een van onze gasten heeft dat gedaan, voor de wetenschap uiteraard... en met opmerkelijke uitkomsten. En de sleutel naar een lang en jeugdig leven... blijkt in een gebiedje in het brein te liggen. En nog veel meer onderwerpen, een heel uur wetenschap voor u... en dat de wijsheid soms ook op straat ligt, dat hebben we ontdekt in uh, Amsterdam. Twee panden aan de Vijzelgracht zijn door de lekkage verzakt... zo'n 7 millimeter... Een tiental bewoners vertrouwt het niet en slaapt vannacht ergens anders. Gemeentebrandweer brandweer en boortechnici zijn vermoedelijk nog de hele nacht bezig om de problemen op te lossen. Dit was niet het rubriekje wat ik bedoelde. Ik weet niet wat het wel was trouwens. Klonk wel uh, interessant. De wijsheid ligt soms ook op straat. Dat uh, ontdekten wij in Amsterdam. Nee, het uh, rubriekje wil niet, uh, wil niet komen. Wat is wetenschap? Doen we het gewoon lekker niet. 60% van ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Oftewel 9 miljoen mensen en 70% van het bruto nationaal product. Nou en, zegt u misschien, we hebben toch dijken. Maar 33% van de dijken voldoet niet aan de norm. Han Vrijling uh, is hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij uh, vertrekt. Hij strijdt al meer dan 30 jaar voor veilige dijken. En bij zijn afscheid wordt hij opgevolgd door Bas Jonkman. En die zit hier ook in de studio. Hartelijk uh, welkom, allebei. Meneer Vrijling, um, hoe bouw je eigenlijk een goede dijk? vroeg ik mij af. Als u een korte uh, nou, cursus kon geven. Uh, uh, uh, als je een goede cursus moet geven. Het, het eerste wat belangrijk is de ondergrond. Want het water kan ook onder de dijk door. Dus. De de grond waar de dijk op gebouwd wordt, moet eigenlijk van klei zijn en waterdicht. Dan uh, heb je een, uh, een hoogte nodig, dat wordt meestal geconstrueerd uit een bergzand, maar een bergzand is niet waterdicht. Dus dan moet er op die bergzand weer een laag klei van een meter dik om hem waterdicht te krijgen. En dan uh, is klei niet bestand tegen golfaanval. Dus dan moet er een beschermende laag op om die golfaangal te weerstaan. En dat kan, als het kleine golfjes zijn, kan het gewoon gras zijn. Maar als het zware golven zijn, dan moet er dus zo'n steenbekleding op... van basalt of uh, dikke betonblokken. Meneer Jonkman, klinkt dit u hopeloos ouderwets in de oren... of denkt u van nee, dit, dit blijft voorlopig hetzelfde? De principes, daar, daar ga ik niet aan toren. Nee, dit, dit is nog steeds de basis... Alleen uh, helaas is het zo dat dit uh, niet overal in Nederland uh, zo gemaakt is of zo gelukt is. Omdat onze dijken vanuit de historie zijn opgebouwd. En met uh, name in het rivierengebied zien we eigenlijk dat die uh, doorlatendheid, doorlatendheid van de ondergrond dat dat nog een heel groot aandachtspunt is. Dus ik zeg altijd, ja, onze dijken zijn toch een beetje lek langs de rivieren. Als er een hoog water is, dan zien we ook... Aan de binnenkant op een paar plekken dat water eronder komen En dat, dat noemen we piping of onderloopsheid. En dat is denk ik voor ons ook een, een aandachtspunt of eigenlijk wel een zorgpunt. Waar maakt u zich meer zorgen over? De dijken bij de rivieren of de dijken bij de zee? Op, op dit moment uh, de rivieren. Uh, nou, dus A, die, die, uh, de staat van die dijken die ik uh, net noemde. En daarnaast is het zo als ze als eenmaal doorbreken, dat het water uh, die diepe polders in blijft lopen. En dat die zich, uh, zich helemaal zullen vullen. Dus ook in termen van gevolgen kan dat uh, nog heel ernstig zijn. Want je hoort altijd over de zeedijken als, als het punt van zorg. Omdat er zo enorm veel mensen achter wonen. Maar u, u zegt van een rivierdoorbraak kan ook al ernstig ja. zijn. Dat zijn de nieuwe inzichten uit, die, uit de studies van de laatste jaren. We hebben aan de kust veel geïnvesteerd in de. In de werken, in de dammen en de stormvloedkeringen. Daar zijn ook wel aandachtspunten bij. Maar we hebben op veel plekken hele brede duinen liggen. die op zich veilig zijn. En ik denk nu uh, zal een hoop van de, van de aandacht toch ook uitgaan in de toekomst naar de rivieren. Eén op de drie dijken uh, deugt niet. Meneer Vrijling, hoe zorgelijk is dat? Nou, dat is niet aanstonds zorgelijk. Uh, ik vergelijk dat uh, met de APK-keuring van de auto. We hebben met elkaar afgesproken dat de auto's aan de APK-keuring moeten voldoen, aan die eisen. En uh, ja, als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Als je niet voldoet aan die keuring, dat betekent niet dat meteen je auto niet meer rijdt... of dat de remmen buiten werking zijn. Maar we hebben dan niet het veiligheidsniveau wat we met elkaar nastreven. Nou, maar dat goed, is met de dijken precies hetzelfde. Hè? Maar die normen zijn er niet voor niks, toch? Nee, nee, precies. Dus uh, waar we streven naar uh, kansen van eens in de duizend jaar of eens in de tienduizend jaar... halen we dus in het rivierengebied uh, hooguit eens in de honderd jaar. Dus dat is een factor tien ja. minder veilig dan we eigenlijk onszelf voorgespiegeld hebben. Een aantal jaar geleden hoorde je steeds dat het van een aantal dijken niet bekend was... hoe de staat van onderhoud was. Is dat inmiddels opgelost? Ja, dat is opgelost. Bij de laatste toetsing is dat gedeeld was. Ook ongeveer een derde, wat, waarvan het niet bekend was... is verdeeld over niet goed en wel goed. En ik vermoed dat een beetje daarachter schuil ging dat uh, onderhoud is uh, voor de kosten van het waterschap. Als er iets verandert aan de randvoorwaarden, aan de eisen, is dat kostenrijk. En dat men een beetje een portefeuille hield en wachtte... of misschien het rijk met een of andere verandering kwam... waardoor het ineens op kostenrijk kwam en niet kostenwaterschap. Maar nu heeft het waterschap uh, gezien de politieke perikelen gekozen... voor een wat vo fermer beleid en het nemen van verantwoordelijkheid. En daar hebben we dat wij bepalen of ze goed zijn of slecht. Basta. Meneer Jonkman, eh, waterbouwkunde is uw vak. Waar het uiteindelijk om gaat is het eh, afwentelen van eventuele overstromingen. Hoeveel overstromingen heeft u in uw leven gezien? Nou, ik, eh, echte overstromingen misschien eh, in de achtertuin. Hè, dat ik midden in het water stond. Maar wat wij eh, de laatste jaren hebben gedaan... is na een overstroming in het buitenland gaan kijken wat er gebeurd is. Dus we zijn in eh, New orleans geweest om te kijken wat, eh, wat er gebeurt bij zo'n ramp... Uh, in termen van dijkdoorbraak, in termen van gevolgen. We zijn in Thailand geweest, in Japan na de tsunami. Dus uh, ja, dat zijn de plekken waar ik geweest ben. En ik moet zeggen, dat, dat maakt uh, enorme indruk. En we proberen daaruit dus uh, lessen te halen van... Ja, hoe, hoe faalt zo'n uh, zo dijkensysteem en uh, wat zijn de gevolgen. En die nemen we mee naar Nederland. Want ja, wij onze dijken die, uh, die kunnen we dus in het echt niet zo goed uh, beproeven... op die hele extreme waterstanden. Dan, moet, dan moeten we heel lang wachten tot die komen. U zegt uh, vrij droogjes: het, het, het maakt indruk. Maar wat was er aan een overstroming dat u nooit had vermoed voordat u er een in het echt had gezien, bijvoorbeeld? Nou, wat je, wat je niet uh, van tevoren bedenkt, is: uh, het water maakt alles hè, wat op de weg komt, uh, ja, meer en meer uh, kapot. Het is dus veel meer dan. dan de dodelijke slachtoffers, de, de schade aan de huizen... maar ook de inboedel, de infrastructuur, de cultuur. De mensen komen niet meer terug. Dus het is veel ingrijpender dan je... als je naar de, de, de getallen kijkt van oh, zoveel miljard en zoveel doden... dat als je in zo'n gebied bent, het hele gebied is uh, ontwricht. En uh, dat zagen we bijvoorbeeld ook in Thailand... waar de, ja, de industrie rond Bangkok uh, enorm getroffen was... en wat we ook in, uh, op wereldschaal gemerkt hebben. Hè, de, de harddisks waren opeens niet meer te krijgen... En uh, Honda, de productie van de Honda's die, uh, schoot omlaag door die ramp. Hoe snel gaat dat, meneer Freiding? Stel dat het in Nederland ergens mis zou gaan, wat, wat gebeurt er dan? Uh, nou, het hangt een beetje vanaf. Maar bij uh, dat rivierengebied staan in een paar dagen staan, uh, die grote polders. Ze uh, krimpen naar waard en zo, staan, helemaal tot de kop toe vol. En het uh, vervelende is dat ze dus uh, hellen, hè, want heel Nederland helt. Bij Arnhem is het 15 meter hoog en bij zee is het zeg maar gelijk aan zeewater. Dus als de dijk ergens bij Arnhem doorbreekt, dan loopt die polder helemaal vol. Tot, tot op de kop. Hè. Dus Alblast, Dam en zo. Hoeveel, hoeveel meter water, water heb je het dan over? Nou, een meter of vijf, zes denk ik. Oh, daar heb je al een redelijk lelijke uh, ja, ja, caravage ja. van. Ja, ja. Nou, dat wil ik ook zeggen. Want in New Orleans, wat je zag nu nog steeds, hè, dat, nou, is het zeven jaar geleden en nog steeds is New Orleans nog maar de helft van wat het was. Qua aantal mensen en qua economische groei. Dus je hebt niet alleen de directe schade. Maar daarna is iedereen weg, niemand wil meer investeren enzovoort. Dus je hebt de directe schade. Maar daarna ook het verlies van geloofwaardigheid. Wat je zeker in Nederland ook zult hebben als het misgaat. U bent al dertig jaar met het thema uh, bezig. Luistert iedereen nog evenveel naar u? Nou, kijk, mijn, mijn grote verhaal is dat ik heb als jonge student, zeg maar... waar we net afgestuurd hebben in die stormvoortkering van de Oosterschelde... waar we net uh, van gehoord hebben dat de koningin hem uh, sloot ja, voor de eerste keer... hebben we in drie maanden tijd die probabilistische benadering uh, doorgevoerd... Daarna ben ik hoogleraar geworden. Nu zijn we al dertig jaar bezig om het voor de dijken maar, toe te passen. Maar het, het, het, het goede nieuws is dat uh, dus professor Vrijling... heeft uh, de kans overstromingskansbenadering ingevoerd in die Oosterscheldekering. Dus wat is de kans dat dat ding doorbreekt of kapot gaat? En nu, uh, ongeveer dertig jaar later, heeft onze minister Schultz... afgelopen vrijdag in een, uh, in een brief gezet... dat ze nu ook die overstromingskansen van toepassing gaat... Uh, stellen op onze dijken. Dus dat is toch een, uh, nog een mooi cadeau voor het, uh, voor het pensioen. Toch, toch nog uh, geluisterd. Ja. En dat is ook de reden dat dan die piping mee gaat tellen. Zie, als je alleen kijkt naar de kans van de overschrijding van de waterstand... dan ontdek je die piping uh, niet. De, de piping? Die, die welvorming dat het water onder de dijk de, heen gaat, stroomt... Ja. die wordt niet in een kans gevat. Dus die komt als het ware niet zichtbaar boven. Maar met de overstromingskansbenadering... dan gaat die ineens meetellen dan heeft hij de grootste bijdrage... Nou, was er een aantal jaar geleden een film, dat was een, een hit in bepaalde kringen van Al uh, uh, Gore over de klimaatverandering. En dan zag je Nederland eigenlijk binnen een paar dia's helemaal blauw gekleurd. Dan zei hij van nou ja, een aantal gebieden moet rekening houden met, uh, met de zeespiegelstijging, waaronder Nederland. Hoe denkt u daarover? Nou. Ik... Terug in de geschiedenis. President Carter heeft al een commissie opgezet... om te kijken naar de gevolgen van Sea Level Rise. Onder invloed van... onder voorzitterschap van Nobelprijswinnaar Tom Schelling. En toen hadden ze het over vijf meter. Zeespiegelrijzen. Toen hebben wij eens een som gemaakt... als dat in 100 jaar zou plaatsvinden... of dat haalbaar en betaalbaar was. En toen hebben we met een uh, aantal waterstaatsingenieurs gezegd... nou, het gaat zo langzaam dat we dat best technisch bij kunnen houden. En ook economisch zou het je een tiende procent extra kosten... Uh, van je nationaal inkomen. Dus zelfs al is het waar, dan, dan valt ja, het allemaal dan, dan wel mee? Ja, dan moet met kloek bestuur, hè, want dat wordt dan uh, de... Limiting factor, denk ik, hè, de beperking. Als we de besluiten kunnen nemen, dan moet je het gewoon zowel economisch als technisch bij kunnen houden. Merkt u het eigenlijk al dat de zeespiegel stijgt? Nee, helemaal nee, niet. Dus de, de temperatuur schijnt wel te veranderen, zeg maar, maar de uh, zeespiegel die reist nog steeds de 20 centimeter per eeuw, zoals we dat altijd uh, gezien hebben. En dat zou inmiddels volgens alle ja. scenario's wel aan de hand moeten zijn? Ja. Precies, want al die andere modellen die leiden tot één ding aan het eind... dat is die zeespiegel. Als je onderweg allerlei tussenresultaten voorspelt... maar het laatste factortje doet niet mee... dan heb je volgens mij een groot probleem. Meneer Jongman, in het kielzorg van die klimaatverandering... hoorden wij heel veel leuke nieuwe plannen. Drijvende steden, drijvende wegen. Steden die overstromingsbestendig waren. Wat vindt u daar als ouderwetse dijkbouwer eigenlijk van? Nou, ik zie mezelf meer als uh, nieuwerwetse dijkenbouwer. Mijn excuus Maar misschien wat heb daar? ik uh, over sommige dingen toch wel een ouderwetse mening. Kijk, die plannen zijn heel aardig. En de, daar moet je ook goed naar kijken. En die onderzoeken en uh, nieuwe dingen blijven uitvinden. Maar ik denk drijvend bouwen is natuurlijk geen grootschalige oplossing voor heel Zuid-Holland. Dat is meer leuk langs de waterkant een drijvend huisje, hotelletje of uh, paviljoentje. En in, in veel van die oplossingen zit ook dat denken van nou ja... Uh, we moeten meer de gevolgen gaan beperken... en dan, dan hoeven we misschien minder aan de dijken te doen. Nou, op zich ben ik niet tegen gevolgbeperking, maar dat uitwisselen... dat je zegt, van nou we doen wat minder aan de dijken... en dan, dan geven we iedereen wel een stenen vloer beneden en geen pakket... of we laten het huis een beetje drijven. Ik denk niet dat dat de goede weg is omdat, ik, ja, wat ik net al vertelde, die, die schade van zo'n overstroming is, is zo groot. Hè? Die is veel groter dan alleen de schade aan het huis of het drijvende huis of de, of de auto. Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dus wij zeggen altijd, ja, voorkomen is beter dan genezen. Maar uh, ja, voor leuke plannen is altijd ruimte. En, en dat blijven wij aan de universiteit ook met, met studenten en onderzoekers uh, doen. Meneer Vrijding? Ja, ik ben het er wel mee eens. Alleen eh, wat men vergeet is dat met drijvend wonen... ben je het probleem niet kwijt. He, dan moet Die woning die moet ook bij windkracht 12 en een waterstand van 5 meter plus... Uh, veilig verankerd blijven. He, dat is niet uh, de zonnige toestand waarin we die folders altijd zien. Dan uh, komt daar uh, heel wat voor kijken om zo'n ding vast te houden op zijn ankers. Ja, want, want op die folders zie je een, een mooi drijvend huis... maar het ja. gebeurt om drie uur s'nachts en het gebeurt ja. in, in een vrij ja. korte tijd ja. en het is koud. Ja, en het waait keihard hè? en het stroomt en weet ik wat. Dus, uh... Maar die drijvende huizen zijn dus volgens mij meer aantrekkelijk... Voor, voor gebieden langs de rivier waar het pijl een beetje fluctueert... of in een polder waar af en toe wat water in en uit komt. Maar geen oplossing voor uh, grote uh, overstromingen. En, en, en de suggestie dat je zonder bouwvergunning... midden in het natuurgebied mag wonen misschien. Hè? Ja. En een ander plan wat, wat we een tijd lang hoorden... was dat we het water de ruimte moeten geven... Dat moet u als, als dijkbouwer toch ook een doorn in het oog zijn? Nou, een doorn in het oog niet. Kijk, het kan allebei. Dus uh, het water afvoeren of bergen. Maar uh, de geschiedenis heeft ons geleerd, en sommigen die leren je dat ook... dat bergen uh, strikt genomen niet effectief is. Dus als je Nederland echt serieus wil bergen... je zegt, nou, we kiezen voor bergen... dan moet je de hele Betuwe beschikbaar stellen als opvangbekken. Zie, en en uh, kleine poldertjes of overlooppoldertjes, dat is wel aardig. En het helpt wel. Maar uh, niet naar, naar de maat die wij gewend zijn... Uh, in de richting van onze veiligheidswijze. Heeft Nederland nog wel zoveel respect voor de ingenieurs als vroeger? Nou, het is heel erg aan het schuiven. Hè. We zien dat uh, mensen uh, uit de landschapswereld... En, en van allerlei pluimage nu uh, mee praten. En uh, ja... Die, die, die, het is ook de vraag, hè? want wij zeggen dat we zijn ouderwetse waterbouwers... maar de hoofdwet die wij denken dat waar is, is dat 1 plus 1, 2 is. En, uh, Laten we uh, nog even luisteren naar, naar het hoogtepunt van, van de macht van de ingenieur in Nederland... en van, van het idoleren van de ingenieurs, de deltawerken. Onvervalste nationale trots is er bij de voltooiing van de Deltawerken. Begonnen na de watersnoodramp in 1953, klaar in 1986. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de storkvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Glundert u nog steeds als u nee, dat hoort? ik was erbij. Ik ja? was erbij. Ja, natuurlijk. Wij, wij, ik heb het van uh, 76 tot 86 heb ik het helemaal meegemaakt. Dus ik ben als jonge ingenieur uh, begonnen en geëindigd in het besturen, verantwoordelijk voor het onderzoek. En dat was toch uh, een hele mooie tijd. De jongeman heeft u zulke dromen? Nou, ik, ik denk dat het uh, ja, het zou natuurlijk mooi zijn voor de waterbouw in Nederland hè? Als we, en ook onze uitstraling naar het buitenland als we weer zo'n soort nieuwe projecten krijgen. Waar denkt u dan aan? Een eiland voor de kust? Nou de, de tulpeneilanden voor de kust, daar waren wij nog niet helemaal uit, over uit voor welk probleem dat nou de oplossing was. Maar ik denk eh, bij ons zal het toch zitten in uh, nou, dat rivierensysteem weer goed op orde krijgen, dat piping probleem. En ja, we zien nu toch ook uh, dat een aantal van die grote stormvloedkeringen, de Maaslandkering en de Oosterscheldekering, dat daar best wat uh, problemen mee zijn. Ook de afsluitdijk moet aangepakt worden. Dus het zijn, zullen dan misschien niet, niet hele nieuwe van die megabouwwerken worden, maar meer het uh, mooi en goed aanpassen aan de moderne tijd en de nieuwe eisen van de bestaande werken. En als Nederlanders uh, doen we ook altijd nog mee aan uh, ja, mooie projecten in het buitenland. Zoals in New orleans en uh, recent weer een opdracht in New York. Maar uh, ik hoop dat we komende... Hè, ik, ik mag dit nog uh, 35 jaar doen, heb ik uh, geteld. Hè. Dan ga ik rond mijn 70e met pensioen. Dus ik hoop in die tijd toch nog wat mooie nieuwe grote werken mee te maken. Meneer Vrijling, hoe staat het daarmee eigenlijk... met de Nederlandse uh, dijkbouwers in het buitenland? Zijn die, zijn die nog steeds zo, uh, zo leidend en heersend en gewild... Nou, dat wel denk ik. Qua know-how uh, zijn we heel goed ongetwijfeld. Ook vooral omdat we behalve de theoretische kennis het ook allemaal in de praktijk gedaan hebben. Hè, wat u zo net al hoorde. Alleen we hebben wel het majeure probleem dat we een heel hoog uh, inkomensniveau hebben. He, dus Vietnamese die zijn honderdmaal goedkoper dan de Nederlander. Dus als wij ook honderdmaal zo goed zijn als een Vietnamese ingenieur... dat valt te betwijfelen. Dus ik denk dat de richting is dat we uh, onze kennis verpakken in, in werken. Zeg maar een hele haven leveren. En dan uh, hoeveel ingenieursuren daarin zitten, maakt niet meer zoveel uit. En dan verdien je het op het slimme ontwerp van de haven. Of een heel uh, beschermingsplan voor de Mekongdelta of zo... dat het integraal wordt aangepakt. Maar alleen uh, ingenieursdiensten verkopen... dat denk ik uh, dat dat die tijd geweest is. Een symposium in Delft... Uh... U vertrekt en uh, u, u komt, meneer Vrijding, maar u blijft waarschijnlijk gewoon doorwerken. Want dat doen die hoogleraren ja, altijd. Nou, een beetje wel. Maar Bas die neemt de waterbouw over. Dus daar bemoei ik me niet mee tenzij ik daarvoor uh, gevraagd word. Maar ik doe nog wat financial engineering examens en zo. En ik heb uh, nog 20 of 25 promovendi uh, rondlopen uit de hele wereld. Die moet ik ook afmaken. Ik wens jullie veel plezier op het symposium en veel succes uh, met het verdere werk. Bas Jonkman en Han Vrijding... Hartelijk dank de komende en de vertrekkende hoogleraar waterbouwkunde aan de TU in Delft. Wat we vorige week nog niet wisten. De rubriek wat we vorige week nog niet wisten. En wat we trouwens nu nog steeds niet weten... is de perfecte manier om het leven te verlengen en lekker lang jong te blijven. Een elixir, kortom de Fountain of Youth. Wat wel stond te lezen in Nature deze week... is dat de hypothalamus, een gebiedje in de hersenen... een rol speelt bij die veroudering. En muizen bij wie dat gebied langdurig werd gestimuleerd... die werden snel oud en stierven jong. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo moeilijk... om iemand snel oud en jong sterven te krijgen. Andersom, dat is de kunst. En dat is het opmerkelijke, dat is ook gelukt. Door een specifieke verbinding van die hypothalamus te blokkeren... leefden de muizen maar liefst een vijfde langer. De onderzoekers denken dat het allemaal te maken heeft... met een specifiek hormoon en dat de veroudering... Oudering van de muis, en dus misschien ook wel van de mens... is voorgeprogrammeerd. De wiskundeknobbel, daar hoorde je vroeger op school altijd over... nou, die bestaat wel degelijk en hij is zelfs gevonden... scholieren met een grotere hippocampus, dat is weer een ander gebiedje in de hersenen... die blijken daar als die groter is, dan zijn ze ook beter in wiskunde... en als die meer verbindingen heeft, zijn ze ook beter in wiskunde... bleek allemaal uit hersenonderzoek in combinatie met een wiskundetest... Het stond allemaal in de Proceedings of the National Academy of the Sciences. En er bleek geen verband tussen de grootte van het hersengebiedje... en een gewone algemene IQ-test. Dus het heeft wel degelijk iets met die wiskundeknobbel te maken. De eerste blanke kolonisten in Amerika... dat blijken cannibalen te zijn geweest, denken archeologen... na nou, opgravingen in Virginia bij een oude kolonie Jamestown. Daar vonden ze menselijke resten die zo waren gesneden... zoals een slager dat zou doen met een lekker stuk vlees... Het waren resten van een meisje van een jaar of elf. En de hersenen zijn in ieder geval uh, geconsumeerd. Want hersenen zijn heel erg lekker. En zeker bij uh, jonge wezens. Dus kennelijk ook bij jonge meisjes. Nou ja, dat is uh, wat we vorige week nog niet wisten. En volgende week hoort u wat we deze week nog niet weten. Dus we weten nog niet wat dat is. Opzettelijk mensen besmetten met malaria. Jij ja, alles voor de wetenschap. Meerdere proefpersonen hebben ze het zich laten aandoen. Maar niet voor niets, want een nieuwe methode om de ziekte te behandelen... is dichterbij gekomen. Jaarlijks sterven wereldwijd zo'n 650.000 mensen aan malaria. Elske Bijker, malariaonderzoeker, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat, wat, wat zei u tegen die proefpersonen? In, in eerste instantie, bij de eerste ontmoeting. Um, dat is een heel getrapt uh, proces eigenlijk. Uh, ze, ze, ze horen van ons onderzoek... en dan benaderen ze ons. En dan sturen we eerst een uitgebreid informatiepakket. En dan, uh, uh, als ze dan nog steeds interesse hebben om misschien mee te doen... dan komen ze naar een, uh, naar een informatieavond. En uh, nou, daar leg ik ongeveer een uur uit... Uh, wat we precies gaan doen. En wat het doel is van het onderzoek. Uh, en wat het precies inhoudt. Hoe, hoe, kwam u aan die, uh, hoe kwam u aan die mensen eigenlijk? Uh, het zijn, uh, vaak zijn het, zijn het studenten... Um, van de, van de Rabat Universiteit in Nijmegen. Um, en uh, dus, dus op de, op de, op de campus uh, verspreiden we uh, flyers posters en posters. En, en, en daar reageren zij dan op. En die zijn bereid om zich te laten besmetten met malaria? Ja, dus, dus nadat ze die uitgebreide informatie hebben gelezen... en nadat ik ze een uur lang heb uitgelegd... waarom dit zo'n waardevol uh, onderzoek is... en waarom het, uh, nou ja, waarom, waarom het ook veilig is, hè, waarom, waarom we dit doen. Uh, en en dat, is, uh, dat is omdat we vanaf het moment dat we ze infecteren... Um, uh, dat doen we door ze te laten bijten door, door uh, malaria-muggen... Uh, die geïnfecteerd zijn met de malaria-parasiet. Vanaf dat moment houden we ze heel streng in de gaten. Dus ze moeten twee keer per dag langskomen. Ze dus moeten ochtends langskomen, s'avonds langskomen. En dan nemen we twee keer per dag nemen we bloed af en dat wordt meteen naar het lab gestuurd. En er zit een team van mensen klaar die dan meteen onder de microscoop gaat kijken. En zodra we ook maar één malaria-parasiet vinden, uh, bel ik die mensen op. komen ze meteen terug en dan behandelen we ze met, uh, met anti medicatie En dan verdwijnt die parasiet dus helemaal. Nou, dus dat kan dat dus niet uitgelegd. zoveel gebeuren, ja. <laughs> hoe, hoe doe je dat eigenlijk, iemand met malaria besmetten? Nou, uh, Malaria wordt overgebracht op de mens door de beet van een, een malaria-mug die de parasiet bij zich heeft. Um, en uh, op het moment dat, uh, dat die mug bijt... Uh, wordt de parasiet in het lichaam uh, gebracht. Die parasiet gaat dan eerst naar de lever van die persoon. Daar zit hij ongeveer een week en dan vermenigvuldigt hij zich. Uh, het bijzonder is dat je daar eigenlijk helemaal niks, niks van merkt. Uh, maar na die week komt de parasiet in het bloed uh, en, en dan, dan, dan krijg je de klachten van malaria. Hoe wij dat doen, um, is dat wij uh, een, een klein plastic kooitje hebben. Hè? Aan vierkant is het, is het van plastic en aan twee kanten zit daar gaas. U heeft en hem ook in wij... uw hand, het, het kooitje? Dit is hem? Ja, dit is hem inderdaad. Uh, dus aan, aan, het is een vierkant kooitje en aan, aan vierkant is het van plastic, dus daar kun je het veilig vasthouden. Uh, aan de twee kanten zit er gaas. Uh, en in dat, in dat kooitje doen, uh, doen mijn collega's van de, van de muggenkweek uh, daar vijf muggen in. Uh, en dan houden de vrijwilligers het, het kooitje met de gaaskanten tegen hun armen. En dan krijgen die muggen tien minuten de tijd Hoe om door het gaas vijf... heen te prikken. Hoe krijg je vijf muggen in een kooitje? Ja, daar, daar, daar, daar hebben we een speciaal soort um, subtiele stofzuiger voor ontwikkeld, zeg maar. Dus de kooien, de, de muggen uh, zitten met, met, met, uh, met honderden in een grote kooi. En dan op de, op de dag voordat we de vrijwilligers gaan infecteren, uh, worden er uh, vijf muggen uh, in, in ieder kooitje gedaan met, met, met, een, met, een, met een stofzuigertje eigenlijk. Dan heb je zo'n zo, zo, zo bakje met, met vijf muggen erin. Stel dat meneer Vrijling uw proefpersoon zou zijn. Die, die zit op, op veilige afstand van u. Wat, wat moet hij dan doen met dat, met dat kooitje? Uh, los, van de, los van de strenge in- en exclusiecriteria die we hebben, waar ook een, een leeftijdsgrens uh, aan zit. Uh, maar los daarvan, uh, dat kooitje leg je dan neer op tafel. Uh, en, dan, uh, en dan hou je je twee armen aan allebei de kanten. En, en daarmee uh, klem je eigenlijk het kooitje tussen je twee armen. En Zo. dan. Uh, ja. En, dan, en dan, dus dan zodat het gaas eigenlijk tegen je twee onderarmen wordt gedrukt. En dan kan door dat gaas heen uh, kan de, kan de mug bijten. Kunnen de muggen bijten? Meneer Vrijling pakt het uh, kooitje aan ja. en doet het nu voor. Voor mensen die uh, een computer ja, hebben en dat. die ook nog aan hebben staan. Ja. Via de webcam kunt u meekijken, radio1.nl. Ja, heel goed. Dan doen, we er nog een, dan doen we er nog een handdoekje over. Want muggen bijten liever oh, in, het in het donker. donker. Ja, ja, ja. En die, die bijten dwars door het gaas heen. En moeten ze alle vijf gebeten hebben? Ja, ze moeten alle vijf gebeten hebben. In het verleden zijn, hebben we onderzoeken gedaan... waarbij bleek dat als we maar twee of drie muggen gebeten uh, lieten bijten... dat dan niet iedereen uh, ziek werd. Dus het moeten er vijf zijn. Um, en dat, dat, dat checken we ook. Dus uh, nou, nu is, uh, is meneer Vrijling klaar. Dus nu gaan wij samen koffie drinken. En dan gaan de collega's van het Muggenlab... gaan iedere mug uh, checken. Dus die laten ze eerst uh, uh, uh, slapen door de CO2 uh, uh, uh, in het kooitje te laten. En dan gaan ze iedere mug onder de microscoop bekijken. Eén... Uh, heeft de mug ge gezogen. Dat kun je zit, zien zit aan er... de mug? Ja, dan zit er heel duidelijk bloed in de mug. Uh, en twee, dan wordt er de worden de speekselklieren van de mug... uit de mug geprepareerd en opengesneden... en wordt er gekeken of daar inderdaad uh, parasieten in zitten. Als het antwoord op allebei die vragen ja is... Uh, dan was dat één geïnfecteerde beet. En als dat, uh, als dat vijf keer ja is, dan uh, mag meneer Vleiling naar huis. Uh, en anders moet hij terug voor nog één... Uh, of twee dus dan meer. heeft er één vergeten te, te bijten en dan moet hij nog een keer. Ja, soms heeft er wel eens eentje geen zin. Ze ja. uh, zijn soms... uitgehongerd ook van tevoren, die ja, ja, we laten ze, ja, oh, ja. ja, we laten ja, ja, ja. ze inderdaad 24 uur lang, krijgen ze geen eten van tevoren. Dus <kwijnt> meestal hebben ze, wel, uh, hebben ze wel zin hoor. Ze dus hoeven niet zo vaak terug met de vrijwilligers, maar een enkele keer gebeurt het wel. En die vrijwilligers houden ook vol, die... die, die, die, die, die... Laat het niet dat ja. kootje vallen bij de eerste prik. Ja, nee, dus ze vinden het vaak van tevoren wel spannend. Uh, maar op het moment zelf uh, valt het altijd reuze mee. Het prikt een beetje, ja. O, ja, het, uh, het prikt een beetje. En dan heb je malaria. Nou, dat duurt dan dus nog even. Hè. Die parasiet ja. gaat eerst naar de lever uh, uh, een week lang. En dan komt hij in het bloed. Uh, dan moeten ze dus bij ons uh, twee keer per dag langskomen. En uh, dan wordt er heel vaak bloed afgenomen. En op een gegeven moment uh, vinden we inderdaad malaria-parasieten in hun bloed. Uh, en dan behandelen we ze. Um, we hebben die parasiet hebben we zelf, net als de mug, hebben we de parasieten ook zelf gekweekt in ons lab. Uh, dus we weten precies dat die gevoelig is voor de medicatie die we geven. Hè. Dus we weten ook zeker dat die medicatie werkt, dat we die mensen dus goed kunnen behandelen. Uh, en dan checken we nog twee keer, is de parasiet inderdaad echt weg? En dan, uh, dan is het onderzoek klaar. Ja. Dus het is eigenlijk onder zeer gecontroleerde omstandigheden, precies van begin tot eind, uh, de besmetting met malaria volgen. Ja, inderdaad. En in een zeer vroeg stadium beginnen met, uh, met het behandelen. Ja, dus dat is eigenlijk. Uh, dus, dus dit is puur dan alleen als we hè, als we mensen willen infecteren met, met malaria. Wat we nu, um, eigenlijk, wat onze onderzoeksgroep al, al, al eerder heeft gevonden, is dat we mensen ook kunnen beschermen tegen malaria. Uh, en wat we in die studie hebben gedaan, is dat we vrijwilligers gedurende drie maanden lang antimalaria medicatie hebben, hebben laten slikken. Dus iedere week moesten ze pilletjes slikken... zodat ze een niveau van medicatie in hun bloed hadden. En gedurende die drie maanden hebben we ze blootgesteld aan malaria. Hebben ze laten prikken door, door die muggen. Ze werden dus niet ziek, want ze hadden die medicatie in hun bloed. Maar hun afweersysteem werd wel blootgesteld aan de parasiet. Dus ze hebben wel een afweerreactie op kunnen bouwen. Ze zijn gestopt met die medicatie. Hebben gewacht tot de medicatie weg was. En toen hebben we ze opnieuw dus geïnfecteerd met malaria. En toen bleek dat ze helemaal beschermd waren. He, dus met de, door, door die medicatie te geven... en tijdens die medicatie ze bloot te stellen aan die parasiet... hebben we dus op een hele efficiënte uh, wijze... die vrijwilligers kunnen beschermen tegen malaria. Dus als je die behandeling zou volgen... dan zou je daarna ook in de vrije natuur niet meer... Vatbaar zijn voor malaria? Dat, dat durf ik niet te beloven. Dat hebben we niet getest, dus dat weet ik ook niet. Um, het, het, het bijzondere, dit was echt een doorbraak, want dit was ontzettend efficiënt. We hebben die mensen maar drie keer geïnfecteerd met malaria en ze waren toen volledig beschermd. Nou, er zijn verschillende uh, redenen voor, voor aan te dragen. Een reden is wel uh, dat wij de, die eerste drie infecties tijdens de malariamedicatie met dezelfde stam hebben gedaan, als ook de infectie waarbij we hebben gekeken of ze beschermd waren of niet. Uh, en in Afrika komen een heleboel stammen voor. Dus dat is nog een stap die we moeten zetten. Dat we moeten kijken of onze methode, die heel efficiënt is... om tegen eenzelfde stam te beschermen... of die ook wel tegen andere stammen beschermt. Dus we kunnen eigenlijk nog niet zeggen of het in de, in de vrije natuur werkt... maar al met al is het dus gelukt om iemand als het ware resistent te maken tegen, tegen malaria. Ja, inderdaad. Deze, deze mensen waren, waren volledig immuun tegen, tegen malaria. Ja. 650.000 mensen wereldwijd sterven aan malaria. Er wordt op heel veel manieren tegen gevochten. Uh, bijvoorbeeld, er wordt gewerkt aan uh, vaccins, maar er wordt ook gewerkt aan het bestrijden gewoon van de muggen. Ja. En zorgen dat ze op die manier ja. niet uh, besmet raken. Z zou dit een potentiële uh, behandelwijze kunnen worden? Nou, ik, ik denk zeker dat een malaria-vaccin. Um, er zal bijdragen aan het bestrijden van malaria. Dit is, dit is nog geen vaccin, hè. dit is nog geen product. Want, want, want die infectie doen wij nog met muggen. Ja, dat is, hè, dat is geen product, dat is niet praktisch toepasbaar. Uh, maar als wij die muggen kunnen vervangen door een injectie van parasieten... met een spuit en een naald, hè, dan is dat al een stapje verder uh, richting een product. En ik denk, ik denk zeker dat, uh, nou ja, dat voor malaria dat er niet één... Golden bullet is. Het zal, een, het zal een combinatie zijn van de verschillende methoden die we hebben. En ik denk zeker dat een vaccin daar een essentieel onderdeel zal, uh, van zal zijn. Ja. En dan ook een vaccin waar dat niet snel re, waar de, de boel niet resistent uh, tegen wordt. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak met vaccins, dat het na een tijdje niks meer helpt. Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Dat, hè, dat je natuurlijk verschillen, dat die, dat die parasiet uh, probeert dat, dat immuunsysteem uh, te ontwijken. Um, en dat is iets waar je um, nou ja, met, het, met het ontwikkelen van je vaccin rekening uh, mee probeert te houden. Door, een, door het een soort, van brede, hè, een soort van breed vaccin te maken, waarbij je dat al ja, van het begin af aan probeert te ondervangen. Een grote doorbraak. Nou was er afgelopen week nog meer nieuws over malaria. Britse onderzoekers, die, die luiden de alarmbel, die zeiden... Um, malaria zal gezien de klimaatverandering in Engeland... waarschijnlijk weer terugkeren. Ja. Schrikt u daarvan als malaria-onderzoeker? Nou, in tegendeel eigenlijk. Ik denk altijd als malaria in het, in het nieuws komt weer even... dan, dan, dan, dan vind ik dat goed. Dus dat, hè, dan, dan hoort iedereen dat weer even. Dat is, dat is prima. Um, en ik, um, theoretisch uh, is, het, is het denk ik zeker mogelijk. Hè? We hebben hier in Nederland uh, tot tientallen jaren terug ook malaria gehad. Dus uh, theoretisch zou het kunnen. Maar ik denk dat zodra er uh, één patiënt uh, opduikt... waarvan we weten dat hij malaria heeft gekregen in Engeland of in Nederland... dan, dan duiken we daar met z'n allen... Op, dus ik denk niet dat malaria veel kans krijgt om uh, echt, uh, echt weer terug te komen. Dat geloof ik niet. Meneer Vrijding, dat was inderdaad een van de argumenten... om de ingenieurs erbij te halen en de boel droog te gooien in Nederland. Ja, dat was een van de redenen om uh, moerassen in te polderen. Zie je? En dat was ook bij de kolonisatie van de Haarlemmermeer... was het uh, een van de bedreigingen voor de boeren die zich daar vestigen... dat ze dus polderkoorts kregen. De, de Nederlandse variant ja, op malaria? ja. ja. Want het was ook een beetje zout water, hè? Zout water kwel, Want het water moet een beetje brak zijn, geloof ik, voor malaria muggen. Ja, het hangt een beetje van de, van de muggen af. Ja. Maar dat, uh, ja, dat was inderdaad. Uh... Toen malaria word, nog voorkwam in Nederland. Maar ja. word je nou immuun als je leeft in zo'n land? Want jouw principe zou ja. zeggen dat mensen die daar leven en regelmatig gestoken worden ook immuun worden. Is ja. dat zo? nou wat het, um, het lastige aan malaria is, dat. Um, uiteindelijk worden mensen wel immuun. Maar in, in, in, in Afrika, als je daar woont, dan duurt het echt uh, jaren. En je moet heel vaak malaria krijgen. Mm. voordat je immuun wordt. Um, en. Um, je kunt je dan afvragen waarom is dat bij ons zo efficiënt en daar zo inefficiënt. En er zijn een heleboel argumenten voor. Eén argument is bijvoorbeeld dat wij, wat wij hebben gedaan... is dat we ze infecteren en dan een maand gewacht hebben. En het immuunsysteem heeft dan de kans om die parasiet te zien... een afweerreactie op te bouwen en weer een soort van tot rust te komen... om weer klaar te zijn voor de volgende boost, als het ware, van het afweersysteem. En, en we weten dat dat voor vaccins heel efficiënt is. In Afrika krijg je iedere dag of om de dag één beet... He, dus dat immuunsysteem wordt wel constant getriggerd, maar, maar niet op een efficiënte wijze eigenlijk. Ja, ja. Nou ja, en dat zijn kinderen, en wij hadden gezonde volwassenen, en zo zijn er en die verschillende stammen waar ik het al over had. Dus zo zijn er nog een, nog een heleboel um, redenen waarom het in, in, in malaria-endemische landen zo inefficiënt is. Maar dat is wel een, wel een heel markant verschil, ja, met ons, uh, met ons succes eigenlijk. Het duurt nog wel even voor het dus uh, in, in de vrije wereld uh, toepasbaar blijkt. Else Bijker, hartelijk dank. Microbioloog, verbonden aan het UMC Sint-Radboud. En, was ik nog vergeten, als mensen willen meewerken aan zo'n malaria-experiment, ik kan me voorstellen dat mensen daar enorm zin in hebben gekregen. Of maar in ieder dat... geval er meer over willen weten. Dat, oh, dat mag ook. Dat Dan mag kunnen ook. ze naar uw uh, website. En wat is uw website ook alweer? Uh, www.malariavaccin.nl www.malariavaccin.nl Hartelijk dank. We gaan verder met de rubriek post. En in die rubriek kunt u terecht met een vraag. Kan van alles zijn iets waar u mee rondloopt. Iets wat u zich heeft afgevraagd. En dat kunt u mailen naar labyrinthradio.vpro.nl. en wij gaan op zoek naar iemand die misschien het antwoord weet. En de vraag die werd deze week gesteld door Peck van Andel. Goedenavond. Goedenavond. Wat was uw vraag? Nou, in het boekje van Kees van Kooten. wat hij in opdracht schreef voor de propaganda. Van, voor, van het, voor, het, voor het Boekenweek, zou ik maar zeggen: De Verrekijker. Ja, ja, De Verrekijker. De, de, de, de, de, de tweede zin luidt als volgt, hij heeft het over die verrekijker. De veelheid van materialen waaruit hij wie weet hoe lang geleden vervaardigd is... dus de verrekijker, glas, messing, geel geelkoper, zwart leer... geelkoper is ook hetzelfde als messing, maar goed... geeft hem een unieke geur die onverflauwd is gebleven, mijn leven lang. Als je het boekje uit hebt, weet je dat die kijker ongeveer een eeuw oud is... En ik heb ooit in een boek de Sensors Smel gelezen. dat ging over Spaanse handschoenen. Die werden vroeger geparfumeerd. Dat die na een eeuw dat parfum nog hadden. En dan zegt de schrijver van dat boekje. Ik geloof dat het nog Hongaar was. Zegt maar hoe kan dat nou. Dat een, een geparfumeerde handschoen. Na een eeuw nog naar dat parfum ruikt. En toen moest ik aan die passage denk, denken. Mijn vraag is. Hoe kan de verrekijker. Waar Kees van Kooten over schrijft. Ik verklap niet waar die kijker vandaan komt. Maar dat is de clue van het boek. ...na een eeuw, want dat weet je na, na een lezing van een boek dat hij ongeveer een eeuw oud is... ...nog, nog ruiken, uh, nog herinneringen aan zijn vader oproepen aan de hand van de geur ervan. Je zou zeggen, die, die vluchtige moleculen hè, die die geur van die verrekijker uitmaken... ...en die herinnering aan zijn vader oproepen, die zijn toch een keer op... Waarom vervliegen sommige geuren niet? Ja. We hebben lang gezocht en toen kwamen we professor Dr. Patrick Diering tegen, die zijn hele loopbaan heeft gewerkt aan het begrijpen van de geur en smaak van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. En dat deed hij allemaal in België aan de Universiteit van Gent. Goedenavond. Uh, goedenavond, uh, meneer Van der Wielen. Hoe kan het Ik dat sommige geuren. Uh... Ja, gaat u meteen ja, los? Hoe kan het dat sommige geuren niet uh, vervliegen? Ik heb uw vraag, vraag gehoord en uh, ik zal misschien eerst iets zeggen wat geur is. He, geur is dus een, uh, het gevolg van een chemoreceptiemechanisme. He, meestal met een, mengsel van, een complex mengsel van vluchtig organische verbindingen met de reukreceptoren in de neus. He, dat is geur. Dus een geur uh, de reukzin is een chemisch zintuig. Uh, meestal hebben we dat te maken met uh, vrij complexe mengsels, men kan dat analyseren enzovoort. Maar ik wil even terugkomen op uh, de vraag naar de verrekijker, waar dus verschillende materialen in zitten. En het is zo dat, uh, dat uh, vrijstelling van die vluchtige stoffen een zeer langzaam proces is. Hè. Dan moet je ook realiseren dat een tweede belangrijk element, hè, voor de luisteraars bijvoorbeeld, is het zeer belangrijk te weten dat onze neus een zeer gevoelig instrument is. En een, zo, een zeer selectief instrument Het is te zeggen... we zijn veel gevoeliger voor bepaalde moleculen dan voor anderen. Hallo? Ja, ja, ik luister. Vo, vo, ik dacht er komt nog iets. Ja, ja, ja. Ja. ja, we zijn dus veel gevoeliger voor bepaalde moleculen dan voor anderen. En er uh, is soms een ongelooflijke geurkracht voor bepaalde moleculen. Huh? Bijvoorbeeld, als we over wijn spreken, dan als er 5 ppt... Uh, trichloranisol in uh, witte wijn zit, 5 ppt, dat is 5 nanogram per liter, dan hebben we problemen met kurksmaak. Dus uh, als ik het dan mag hebben over de materialen in deze verrekijker, uh, moet ik wel zeggen dat dus anorganische materialen zoals glas hè, en messing in principe geen geur hebben. Hè. Dus uh, die hebben geen vluchtige moleculen, die vluchtige moleculen moeten de de, de reukzin kunnen bereiken, de reukcellen kunnen bereiken in de neus. En uh, in principe zou het anorganische materiaal geen geur moeten hebben. Maar er zit waarschijnlijk wel wat koper in die verrekijkers. Zacht leer, schrijft hij. Ja, zacht leer. Leder is een, uh, een zeer uh, ingewikkeld materiaal dat dus allerhande behandelingen heeft ondergaan. En wat, dat dus de moleculen kunnen afkomstig zijn van de huiden. Ook van het looiproces, ook van het kleurproces. En u moet zich voorstellen dat zijn organische moleculen, die vluchtige moleculen, die zitten graag in een organisch materiaal. Dus die vrijstelling is enorm langzaam. Koper is een ander geval en dat is iets, iets, iets heel speciaal. Hier moeten we bijvoorbeeld denken aan de geur van munten. Als we geld manipuleren, muntstukken manipuleren, dan ruiken onze handen naar deze muntstukken. Wat gebeurt er hier? Koper is een katalysator voor oxidatie van vetzuren. Vetzuren, voornamelijk onverzadigde vetzuren, en die katalyseren die uh, oxidatie van die vetzuren. Dat betekent dat uit die grote moleculen, want voor geur heb je een relatief kleine moleculen nodig, dat daar uh, aldehyden worden uit vrijgesteld, kleine moleculetjes die geuren. Hè. Dus de geur van koper is eigenlijk de geur die afkomstig is van het vet aan onze handen. Dus geld stinkt wel degelijk, wilt u geld maar zeggen. Geld stinkt wel degelijk, ja. Maar om het ook gaat, het, gaat het dus omdat die processen... want je zou zeggen op een gegeven moment is iets uitgewerkt... dan, dan is, is het helemaal uh, suf gereageerd... veel langer duren dan je zou vermoeden. Dus dat dat, dat, dat proces 100 jaar kan doorgaan. Absoluut. En ook dat het uh, ergens een, over gaat over zeer krachtige moleculen... Hè? Dus ik denk dat er in de voeding zijn er 17.000 verschillende verbindingen gekend. Ook in die materialen gaat kunnen ze een heel complex mengsel vinden. En daar zitten zeker zeer krachtige moleculen bij. Hè? Phenolen bijvoorbeeld, hè? van de bacconiet. U bent, u de, bent geurdeskundig. Hè? Wat, wat is wat u betreft de allersmerigste geur die, die er te ruiken is in de wereld? Ja, er zijn bepaalde geuren die we beter kunnen uh, benoemen als tank. Hè? Dus, in Nederland kennen jullie dat ook, hè? de geur van een varkenstal bijvoorbeeld. Die moleculen zijn ook bekend. Boterzuren, hè? de geur van zweertvoeten. Uh, in varkenstalgeur zit er ook nog indol en skatol. Dus het is meestal meer complex dan één molecule. Hè? De smerigste moleculen, de moleculen waar bijvoorbeeld de wijnsector zeer veel problemen mee heeft, is trichloranisol. Hè? Dus complexe gegeven... moleculen maken meer stank? Ja, kurksmaak is dus uh, niet echt, uh, klopt niet zeer goed met de geur van een goede wijn. Hè? dus dat geeft dus een probleem. Die al 4% van de wijnen in de wereld zijn dus behept met kurksmaak. Maar smerigste moleculen, ik zou zeggen, de meeste structuren die je daar hebt, is zo dat uh, als er zwavel in die moleculen zit, dan kan je wel uh, bijvoorbeeld de, de geur van rotte eieren hebben. Hè? Dus, uh, dat heeft te maken met zwavelverbindingen. Onze neus is zeer gevoelig en zeer specifiek voor bepaalde moleculen. Ik ben zeer immers zelfs met uw antwoord. Het doet mij denken aan een steenlawine, die komen voor in Zwitserland. En dan heb je ja. een geur, een stang, gedurende een aantal dagen. En twee zwitserse natuurkundigen uit een beroemd academisch geslacht, die zeiden, hoe kunnen stenen nou ruiken? En niemand wist het antwoord. Toen zijn ze gaan experimenteren en toen bleek dat het organische laagje op die stenen, als ze tegen elkaar botsen, die geur geeft. En de proef Absoluut. is, als je een vuursteen door midden houdt en tegen elkaar slaat, die maagdelijke vlakken, dan ruik je niks. Maar ga je met je handpalm eroverheen, dan krijg je die brandgeur. Ik ben erg in mijn sas met uw antwoord. Fijn, dat is goed Absoluut. om te horen. Pek van Anno. Ja, sorry. organische moleculen kunnen allemaal niet ruiken. Hè? Het moeten vluchtige organische moleculen zijn, want ze moeten de neus kunnen bereiken. Dus het gebruik nou... van de verrekijker is essentieel. Als je die verrekijker zou laten staan zonder hem te gebruiken, dan zou na een tijdje de geur eraf zijn. Ik denk het wel, ja. Ja. Pek van Handel, dank voor uw vraag. En professor Dierink, uh, dank voor uh, het antwoord. En als u ook een vraag heeft als luisteraar... labyrinthradio.wpro.nl Wereldwijd zijn er steeds meer mensen te voeden... en die willen ook nog eens allemaal het liefste vlees eten. En dan is er ook nog de roep om biobrandstof. Kortom, de druk op onze landbouwgrond wordt groter en groter. En plantziekten en misoogsten liggen altijd nog op de loer. Niels Ante is ondanks benoemd tot hoogleraar gewas- en onkruid-ecologie in Wageningen. En hij is hier in de studio. Hartelijk welkom. Dank Stel dat niemand ooit nog naar u zal luisteren... en uw raad voortaan altijd in de wind zal worden geslagen... uw geschriften blijven ongelezen. Wat gaat er dan mis in de wereld? Nou, naar mij hoeven ze niet zo hard te luisteren denk ik, maar wel naar een heleboel mensen die uh, dingen doen die uh, gerelateerd zijn waar, uh, waar ik werk. Maar misschien kan ik even een, een, een geschiedkundige plaatje geven, want toen noemde er zijn steeds meer mensen die honger hebben. En als je kijkt ongeveer 100 jaar geleden, toen waren er, dacht ik, anderhalf uh, miljard mensen op aarde en die hadden bijna, tenminste het overgrote deel daarvan hadden honger. En nu, op dit moment produceren wij, voor 7 miljard mensen produceren op dit moment uh, voldoende voedsel. Of dat 70 jaar voor gaan houden, dat is een tweede punt. Maar dat is, 100 jaar geleden werd dat niet voor mogelijk gehouden. Dat we dus voor 7,5 of meer dan 7 miljard mensen voldoende voedsel zouden produceren. Is er ooit een plafond te bereiken? Want het, het komt uiteindelijk voor een groot deel van uh, landbouwgrond. Die is beperkt. Is er wat u betreft een maximum? Dat u zegt, nou ja, nu, nu zijn er zoveel mensen, nu komen we grondtekort. Er is in principe kunnen een plafond berekenen, waarbij je uh, gewoon alle, alle uh, landoppervlakken op aarde uh, zou, uh, zou berekenen en de maximale productie die je daarop zou kunnen genereren. Uh, de, de schattingen lopen daarvan een beetje uiteen. Ik durf niet op een getal vast te pinnen. Maar dat zou, dat zou in principe voldoende zijn om nog een heleboel meer mensen te voeden. Uh, daar maar goed, dat, dat, daar liggen natuurlijk heel veel limitaties tussen. Dus daar kom je nooit aan, aan, die, aan dat potentieel. Al met al, want u zegt terecht... Uh, vroeger was er meer honger en waren er minder mensen. Dat is een, dat is een doorbraak van ook de wetenschap geweest. Van nieuwe technieken, van, uh, van plant veredelen, van uh, gewassen aanbouwen. Dat soort dingen. Zijn er voorbeelden van samenlevingen waarin het niet gelukt is? Verdwenen samenlevingen die door een verkeerde manier van beplanten... uiteindelijk hun ondergang hebben beleefd? Nou, daar lopen de meningen eigenlijk wel overuit één en, en, um, U refereert misschien naar een bekend boek van Jared Diamond, Collapse, en die uh, beschrijft een aantal samenlevingen die inderdaad, uh, zoals op Paaseiland, en hij noemt ook de Maya's, en hij noemt een aantal andere samenlevingen, die door overexploitatie van hun milieu uiteindelijk over, over de kop zijn gegaan, en daardoor um, uh, uh, ineengestort zijn. Andere voorbeelden, dat zijn uit het recente verleden, waar hij ook naar refereert, is bijvoorbeeld de genocide in Rwanda, die ook voor een heel teruggevoerd wordt op een, uh, uiteindelijk een overbevolking en het uh, over de draagkracht van je natuurlijke leefmilieu heen gaan. En als je niet meer genoeg gegeten eten hebt en je moet uh, vechten om land, dan, dan kan dat uh, uh, vervelende gevolgen hebben. Um, dus ja, die, die voorbeelden zijn er uit de geschiedenis dat, uh, en ook uit de hele recente geschiedenis, dat uh, over de draagkracht van je natuurlijke leefmilieu heen gaan, dat dat, uh, dat dat mogelijk is en dat dat ook verstrekkende gevolgen kan hebben. Monobouw, dat is een van de dingen die wij op grote schaal toepassen uh, in het Westen. Wanneer spreek je eigenlijk precies van monobouw? Wat is dat? Dat is wanneer je één soort, dus één gewassoort... wanneer je dat verbouwt op een stuk land. En wat is het tegengestelde van monobouw? Is dat dan multibouw of... Uh... Mengteelt. Dus dan, dan ga je meerdere dan één soort uh, door elkaar verbouwen. Um, misschien is dat goed om even... Te, te kijken naar hoe een, een huidige gewas eruit uh, ziet. Um, vroeger was het zo dat we heel veel soorten uh, verbouwden. En ook als we één soort verbouwden... dan was er een enorme genetische variatie in, in, in wat je verbouwde. Maar als je naar een modern, hoogopbrengend gewas kijkt... dan zijn dat, is dat de populatie om bijna klonen van elkaar. Die zijn genetisch bijna identiek aan elkaar geworden. Dus dat is een, een, een, een behoorlijke stap richting wat jij uh, monobouw uh, noemt. Dat is heel erg mono. Dus, dus allemaal dezelfde gewas op één veld. Wat, wat dan niet echt natuurlijk is... Dat, dat er ergens in een veld alleen maar mais zou groeien. En dan ook nog eens mais... die allemaal individueel van dezelfde familie is zo'n beetje. Ja, en dat... Dat is dus de, de, toch wel zeg maar de, de default manier geweest... waarin het landbouwkundig onderzoek zich ontwikkeld heeft. En daar zit ook wel een eenvoudige gedachte achter. Want als je natuurlijk voor een bepaalde set omstandigheden... optimale eigenschappen zou kunnen verzinnen... die onder die omstandigheden de maximale productie genereren... dan is het heel aantrekkelijk om planten neer te zetten die allemaal die optimale eigenschappen hebben. Alleen wat grappig is, dat is een tegenstrijd met uh, uh, resultaten... die uit ecologisch onderzoek komen. Die laten zien dat op het moment dat je meerdere soorten door elkaar heen zet... dan kun je uh, qua landgebruikefficiëntie... kun je komen tot een 20 tot 40 procent hogere opbrengst. Dus het is heel interessant hoe die gedachten van die super mono-producerende planten toch een tegenstrijd staat... tot de kennis die we uit het, uit het ecologisch onderzoek naar voren brengen. Maar dan heb je het eigenlijk over de wisselwerking tussen verschillende planten. Ik zou er ook nog dieren bij kunnen, kunnen betrekken en insecten. Dus hoe alles op elkaar inwerkt. Dat lijkt me moeilijk te onderzoeken. Hoe weet je nou hoe alle planten op elkaar inwerken... hoe ze eigenlijk met elkaar communiceren? Ja, je noemt, uh, je noemt dat communiceren. En, uh, misschien dat ik daar eerst even iets over zeg... voordat ik vertel hoe je dat kunt uh, onderzoeken. En in de jaren, uh, ja, eigenlijk in de, in de perceptie van mensen... worden planten gezien als, uh, als doofstom, uh, zeg maar. En uh, Ik hoorde bijvoorbeeld uh, professor de Rink net... het, het reukorgaan van de mensen uh, beschrijven... Waar, wat op allemaal hele kleine verschilletjes... in, uh, in chemische samenstellingen uh, uh, in de lucht kan reageren. Dat kunnen planten ook. Die kunnen dus reageren op gassen die worden uh, geproduceerd in hun omgeving en ze produceren zelf ook gassen en door middel van uh, via die gassen kunnen planten bijvoorbeeld uh, herkennen wat voor een soort ernaast hun staat um, en zelfs niet alleen dat uh, ze kunnen ook kijken of uh, herkennen of een buurman of een buurvrouw laat ik uh, plant is vrouwelijk of een buurvrouw uh, uh, een zusje is of een dochter van een andere moeder. Dus ze kunnen op heel fijn niveau, kunnen ze onder andere, ook via andere mechanismen, maar onder andere via gassen die worden uitgebracht, kunnen ze, die, kunnen ze elkaar herkennen. En wat doen ze daarmee? Hoe reageren ze daar dan op? Er zijn heel veel uh, mogelijke uh, reacties op. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, op het moment dat dat is een gerst aangetoond, dat op het moment dat je uh, twee uh, planten van dezelfde geestvariëteit naast elkaar zet, dan uh, gaan ze. Uh, uh, minder in, in wortels en meer in de scheut produceren. Op het moment dat je twee verschillende variëteiten naast elkaar zet... dan gaan ze juist meer in wortels investeren. En dat kun je ook weer of tenminste onderzoeken dat dat aan de hand is van gassen. Want die gassen die die planten produceren, die kun je afvangen... en kun je vervolgens aan, aan andere planten geven. En dus ook met die gassen van die, wat dan niet hun zusje is... of die gassen van het zusje... Daar reageren ze ook anders op door middel van veranderingen in hun allocatiepatroon. Dus planten blijken er een heel geheim leven op na te houden? Ja. En dat proberen we onder andere minder geheim te maken, te ja. Nee, dat is zo. Ja. Het moeilijke is dat wij in de wetenschap altijd de gewoonte hebben om, om dingen te elimineren. Om het zo klein en toegespitst mogelijk te krijgen. Dus je onderzoekt één plant, liefst een aspect van een plant. En zo maak je het kleiner en kleiner. Maar als je het verband tussen dingen wil gaan onderzoeken... dan loop je het risico te verdwalen in de complexiteit van het geheel. Ja, maar dat, dat is waar. En dat is altijd een uitdaging. Op het moment dat je naar een, uh, zoiets als een ecosysteem kijkt. Een akker is een ecosysteem. Daar uh, zijn allerhande processen die met elkaar in, uh, in verband staan. En die, en, en die met elkaar interacteren. En daardoor het zaak behoorlijk complex maken. Maar tegelijkertijd, afhankelijk van het niveau waar je op kijkt... kun je die zaak wel ontrafelen op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld die, die herkenning van die gassen van die, uh, van die buurplanten. Dat kun je op een gegeven moment... Door eerst door toediening van gassen en vervolgens kun je dan gaan kijken van ja, welke, hoe herkennen ze dat precies. En dan kun je dan door middel van mutante planten die dan net iets anders doen dan, dan een type plant, daar kun je er wel een beetje achter komen. En op het niveau van een, van een akker kun je in principe experimenten doen waarbij je gewoon kijkt naar wat is de opbrengst van een akker die je mengt. En wat is de opbrengst van een akker waar je één soort in verbouwt. En dan kun je kijken op dat niveau kun je kijken van wat is dan de resultanten daarvan. Je zou dus door die communicatie tussen planten... En, en misschien ook insecten en schimmels slim aan te wenden... planten sterker kunnen maken, maar ook productiever? Ja. Vanuit menselijk oogpunt? Ja. Je kunt ze in ieder geval efficiënter met, uh, met hun grondstoffen laten omgaan. En daarmee onder situaties waarbij grondstoffen beperkt zijn... dus op het moment dat je te weinig meststoffen hebt om op je akker te gooien... Um, dan kun je ze productiever maken... Kunt u een heel concreet voorbeeld aangeven hoe zo'n zo akker eruit zou zien? Waarin je dat optimaal toepast? Ik kan bijvoorbeeld, een, een voorbeeld is een, is een interactie. Een, een veelgebruikte menging, uh, die uh, bijvoorbeeld door de Maya's heel veel werd gebruikt, uh, maar die nu ook nog heel veel wordt toegepast in, in Zuid-Amerika en ook in Afrika, is om leguminose, dus dingen als bonen en echte en dat soort planten, om die uh, te mengen met granen. En het idee daarbij is dat uh, bonen kunnen stikstof uit de lucht opnemen. maar dat doen ze alleen maar als ze beperkt worden. En stikstof is heel belangrijk voor de productie. Meer stikstof in principe st, uh, be, uh, hoe dat, stimuleert stikstof de productie. En granen hebben heel veel stikstof nodig. Dus op het moment dat, dat je daar granen naast gaat zetten... dan gaan die granen gaan een heleboel stikstof opnemen. En die dwingen die, uh, die leguminos, die bonen dus... om stikstof uit de lucht op te gaan nemen. En daardoor ben je als het ware vanuit de lucht aan het bemesten zonder dat je echt hoeft, zelf hoeft te bemesten. Dus je brengt meer stikstof in het systeem. En de andere, daarnaast is het zo dat die, uh, die bonen... die maken ook, uh, die verzuren de bodem iets... waardoor uh, fosfaat, dat is een ander belangrijk element... dat planten gebruiken, uh, beter beschikbaar wordt voor, uh, voor graangewassen. Dus op die twee manieren... Kunnen, uh, kun je inderdaad dus uiteindelijk uh, een hogere productie genereren... op het moment dat je bonen en granen door elkaar heen zet... dan op het moment dat je ze los van elkaar laat staan. Klopt dat ook uh, met de andere kant van, van de onderneming? Namelijk, iemand moet het weer plukken, oogsten, zaaien, uh, vervoeren, inpakken. Is het dan ook nog steeds voor de ondernemer effectief... om zowel bonen als granen te verbouwen? Nou, dat is het grote uh, struikelblok voor uh, inderdaad in uh, Europa en in, uh, in Noord-Amerika wordt mengteeld niet zo heel veel toegepast. En het probleem daarbij is inderdaad de, de oogst daarvan. Dat kost vrij, dat kost tijd en, en werk. Ik wil er tegelijkertijd wel bij zeggen dat er natuurlijk ook in Zuid-Amerika en Afrika en Azië wel veel wordt toegepast. En daar is uh, arbeid minder, uh, minder uh, hoe heet dat, minder duur. Vooral op kleinschalige familiebedrijven. En dat heel veel van de voedselvoorziening nog steeds op dat soort bedrijven Plaatsvind. Dat wil ik even hier, hier duidelijk maken. Maar als je kijkt naar de Europese en Amerikaanse situatie... Uh, denk ik wel dat als die systemen verbeterd en verder geoptimaliseerd kunnen worden... dan valt er op een gegeven moment in deze tijd van moderne technologie... ook wel een oogstapparaat te verzinnen... die eerst het een en dan het ander kan, kan oogsten. Dus onmogelijk moet dat niet zijn. Eerst de nieuwe manier van denken maar eens uh, invoeren. Eerst aantonen van wat inderdaad uh, de extra waarde van die, uh, van die menging... en eigenlijk van die interacties die uit de natuur voortkomen. En ik denk dat daar ook een, nog een gemiste kans ligt. Want waar de, de, zeg maar, de traditionele landbouwwetenschap... en, en, en gewass, gewasfysiologie en gewasecologie zich heel erg gericht heeft... op het optimaliseren van monosystemen... is er nog heel weinig soortgelijk onderzoek gedaan naar mengsystemen. En als je dan kijkt naar die... Uh, die, die meer oogst bijvoorbeeld die je kunt genereren... dat varieert enorm. Dat varieert tussen 20% en 50% extra. Als je kijkt naar ziekteonderdrukking... Dan zie je dus dat uh, gemiddeld gezien je 40% minder ziektes krijgt in, meng in mengingen. En dat varieert van, van 20 tot bijna complete eliminatie van ziektes. Er is dus veel winst te halen in deze mengbouw. Ja. Niels Anten, gefeliciteerd met uw benoeming en uh, dank voor dit gesprek. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Dit was het Labirint voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Fijn dat u hebt geluisterd. Hele fijne avond.